In Zwolle zijn twee mannen doodgeschoten. Een persoon liep aan het begin van de avond de McDonald's in aan de rand van de stad. En opende het vuur op twee klanten die er zaten te eten. De politie doet nu onderzoek op de plek waar het gebeurde. Inmiddels hebben uh, we getuigen gehoord. en was, uh, begreep ik, echt volledige paniek. De McDonald's zat uh, behoorlijk vol met uh, klanten. Uh, daarbij zijn ook de daden of de daders uh, mee weggekomen. Uh, we hebben inmiddels wel getuigen gesproken. Uh, ook uh, mensen die we nog niet hebben gesproken roepen we daarom ook op... Met ons op. De omgeving van het restaurant is afgezet. Het is nog niet duidelijk waar de dader is. Burgemeesters moeten in hun gemeente zorgen voor opvang, leefgeld, onderwijs en zorg voor gevluchte Oekraïners. Vanaf vrijdag gaat er een noodwet in waardoor gemeenten verplicht vluchtelingen moeten opvangen. Twee leden van Forum voor Democratie gaan weg bij de partij. Ze zijn boos dat forumleider Thierry Baudet morgen niet bij de toespraak wil zijn van de Oekraïnse president Zelensky aan de Tweede Kamer. Het gaat om Eerste Kamerleden Theo Hiddema en Paul Ventrop. De twee splitsen zich af en houden hun zetel in de Eerste Kamer. Duurzaam en gezond eten voor de prijs van een fastfoodmaaltijd kan in het centrum van Almere bij de Volkskantine. Het is een idee van ondernemer Floris Visser... Hij wil gezond eten voor iedereen toegankelijk maken. Sectoren die belangrijk zijn voor onze samenleving, net als het gemeentelijk zwembad, de bibliotheek, allemaal publieke voorzieningen die je in andere sectoren wel hebt, maar op het gebied van het eten eigenlijk nog niet. Daar willen wij verandering in brengen. Voor 3, 5 of 8 euro kun je een bord gezond eten krijgen. Ja, we hebben een menu met eigenlijk 15 gerechten, veel groentes, veel peulvruchten, veel granen, alles qua voedingswaarde op elkaar afgestemd, eiwitten. En mensen maken zelf een, een keuze, zeg maar. stellen zelf de maaltijd samen. Waarbij het idee... Altijd is te, of de, de is dat je eigenlijk altijd dan gezonde keuze maakt op deze manier. De volkskantine in Almere is net open. En zit tegenover de KFC. Maar die concurrentie durven ze wel aan, zeggen ze. Het weer. Vannacht bewolkte, valt regen en dat de sneeuw. De temperatuur daalt naar het vriespunt. Morgen regen. Later op de dag sneeuw die kan blijven liggen. Dan een graad of vier. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Sea of Love. Het is woensdagavond, tijd voor Sea of Love. dat hij met the sea of love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 I'll mm. naar Fred hey met the Sea of Done. She's taking my heart, but she doesn't know. Met nu The Sea of Love. On some days she's an eagle flying high. Reaching for heights and for sea. The child she'd left behind, the child she'd always been. She is a lady, lady.